4 uur. Dit is Radio 1. met Ger Jochems en Tessel De premier van Oekraïne wil nu ineens weer wel praten over een verdrag met de Europese Unie. Had hij dat niet wat eerder kunnen bedenken. En Rabo gaat naar de beurs. Waar moet dat heen met die gezellige Raiffeisen boerenleenbank op de hoek? Nu is het nws Journaal door Megens. De rechtbank in Haarlem heeft de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hoijmaiers veroordeeld tot drie jaar cel voor omkoping en valsheid in geschriften. Hoijmaiers was tussen 2004 en 2007 voor de VVD-statenlid en gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën. De rechter achter bewezen dat hij tientallen bedrijven heeft bevoordeeld in ruil voor geld. Hoijmaiers zei tijdens het proces dat hij weliswaar geld had aangenomen, maar dat dat voor advieswerk was namens zijn bedrijf. De gevangenisstraf van drie jaar is een jaar minder dan het Openbaar Ministerie had geëist. Verslaggever Trudy van Rijswijk. Bepaalde gevallen is hier vrij van gesproken. Eén uh, geval van witwassen van geld kon niet worden bewezen. En bovendien zegt de rechter ook. U hebt toch wel heel erg te lijden van alle aandacht. en alle commotie die rond deze zaak is. Dus dat haal ik er ook vanaf. En dan wordt het zijn drie jaar toch nog een flinke straf. Hooymaiers gaat tegen de uitspraak in beroep. De provincies moeten zelf op zoek naar een oplossing voor de overlast die ganzen veroorzaken, nu een akkoord daarover niet doorgaat. In de Tweede Kamer zei staatssecretaris Dijksma dat ze teleurgesteld is dat het akkoord van de baan is, maar ze vindt het niet haar taak om nu een bemiddelaar aan te stellen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de provincies. Zij moeten de eerste stap zetten, zei ze. Het is niet zo dat op het moment dat we beleid gedecentraliseerd hebben... en decentrale overheden er niet uitkomen... dat iedereen meteen bij Den Haag moet aankloppen om te zeggen... los jullie dan maar op. Het Ganzenakkoord was een afspraak tussen de provincies... en natuur- en landbouworganisaties over het beheer van ganzen in Nederland. Het zou ingaan op 1 januari... maar er is ruzie ontstaan over de winterrust voor de vogels. Tankopslagbedrijf Otfiel moet een boete betalen van 3 miljoen euro. De rechter vindt het Rotterdamse bedrijf schuldig aan nalatigheid... waardoor afgelopen jaren verschillende keren gevaarlijke stoffen weglekte. Otviel moet een miljoenen boete betalen... voor lekkages van benzeen en butaan en andere milieudelicten. Dat er geen ramp is gebeurd, is louter toeval, zei de rechter. Otviel-directeur Theo Olijven over de boete... Het is een enorm bedrag. Ik ben ook geschrokken, ook al toen de officier van justitie, dat eiste. Het is een bedrag wat ook nog nooit eerder voorgekomen is. En dat is, ja, voor ons is dat een heel, heel groot bedrag, wat ik veel liever had besteed in iets anders. In ons onderhoud en voor de rest ook in de nieuwe projecten. Het Rijksmuseum heeft de 2 miljoenste bezoeker ontvangen sinds de heropening afgelopen april. Het is een toeriste uit Israël die op de laatste dag van haar vakantie het museum nog wilde bezoeken. De vrouw werd ontvangen door directeur Pijbers... en kreeg van hem onder meer een tas met artikelen van het Rijksmuseum. Sinds de heropening op 13 april ontvangt het museum dagelijks... tussen de 7.000 en 10.000 mensen. Het weer, de zon schijnt wel, maar er zijn ook veel sluierwolken. en Het is ongeveer 4 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar het zuidwesten. Morgen trekt er een zwakke storing over met wat regen of motregen. Donderdag kan het bij zee gaan stormen... en in de nacht naar vrijdag wordt het kouder met winterse neerslag. Verkeersinformatie, Edwin Gertsen. In het midden en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is er nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staat ruim 20 kilometer file. De langste files staan in het noorden van het land op de A7... Groningen richting Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Leek 4 kilometer. Er staat een auto stil. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht... is één rijstrook dicht. Dat is de spitstrook. Die is dicht vanwege de mist. Er staat 2 kilometer file. En op de A20 richting Gouda staat voor Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer.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 Uh, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst gaan wij naar Eurobureau. Tijn Sade, de medewerker Eurobureau. Die op dit moment in Oekraïne is, in Kiev. Waar uh, de afgelopen anderhalve week tienduizenden mensen demonstreerden. En nog steeds tegen president Janukovic Omdat hij geweigerd heeft om een associatie- en handelsverdrag... met de Europese Unie te sluiten. En liever voor Poetin koos. Tijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ah, dat is een mooie verbinding. Ik had een kraaklijn verwacht, nee, helemaal helemaal, niet helemaal goed. goed. Ja. Uh, nee, ik ben snel even naar het hotel gegaan. Goed helemaal zo, want jij, jij begeeft je kunnen we vanavond ook lezen in NRC... veelvuldig onder de demonstranten op het plein. Peilt daar een beetje de mening? Uh, wat is wat je het meest hoort... Nou ja, wat, ik, heb, ik heb nog nooit zoveel Europese blauwe vlaggen zien wapperen. Ik ben ja. uh, uit Brussel uh, naar Kiev gevlogen. Nou ja, zoals je weet, uh, in Brussel uh, ja, en in West-Europa uh, is Europa blauw. Nou, niet de allerpopulairste kleur op dit moment. Maar hier wel. Alles kleur blauw. En men roept: wij willen bij Europa. En zelfs het portret van uh, de Europese raadspresident Herman van Rompuy. Een groot het is portret niet waar. Van, van hem hangt hier gewoon aan een boulevard. Ja, en in jouw stuk sterkerschijn dat ze ook nog iets anders roepen Vla, do Get ja er wordt hier uh, uh, Wat heel veel geroepen. dat uh, ja dat is een goede vraag dat is uh, dan moet ik nog heel snel naar ik ja dat is nou, opstappen dat heel, schrijf mijn jezelf is niet zo goed maar dat is opstappen ja, ja op de wordt waarschijnlijk. Hier Vladou Get opstappen wegwezen deze regering. En dan hebben ze het natuurlijk over president Janukovic En ze roepen ook allemaal heel hard schaam je. En trouwens deze leuzen die doen heel erg denken aan die andere revolutie van negen jaar geleden in 2004. Toen was er ook al een opstand Toen tegen Nu Toen was hij oranje, nu is hij blauw kennelijk. Ja, nu is hij ja. oranje en nu wordt hij geel blauw genoemd. Janukovic zit er nog steeds. Maar deze keer zeggen toch alle mensen, en dat heb ik vannacht gemerkt, vanochtend ook weer. Ik heb een paar uurtjes geslapen. Die mensen hebben de kou, in de kou gewoon de avond daar doorgebracht. Alle hulde voor die mensen. Maar zij zeggen allemaal, wij blijven hier... tot deze Janukovic echt weg is. Mm -hmm. Dit is onze laatste kans. En wat hoor je van ze, als, ze als, uh, uh, als je ze vraagt waarom? Het is dus dat niet ondertekenen van dat verdrag. Uh, is het dat ze denken, wij gaan het economisch beter krijgen... als we onze rug naar Rusland keren en naar Europa gaan? Of is het gewoon een ingeboren afkeer... van altijd die grote baas daar uh, uh, in Rusland... waar ze zich ja, aan het onderwerpen hebben? Eigenlijk som je nu inderdaad in één keer op. Kijk, natuurlijk is het land economisch nog steeds heel erg sterk gebonden... met Moskou, met Rusland. Dat heeft Poetin natuurlijk ook goed uitgespeeld. Tegelijkertijd de mensen hier op het plein en steeds meer in heel Oekraïne... die willen eigenlijk gewoon weg van dat Moskouse juk. Veel jongeren die ik vannacht sprak, die zeiden mij gewoon... Ja, dat Janukovic nou slaafs weer deze, deze Poetin als zetbaas, zetbaas volgt... Ja, daar wil ik eh, niet in leven. Ik wil geen slaaf zijn. Ik wil een vrije westerse burger zijn. Dus toch wel heel veel idealistische taal hier. En hoe het dan daarna verder moet, ja, daar geeft nog niemand echt een, een, een, een idee van. Maar ze zijn zich toch wel bewust zijn van het feit dat als eh, Janukovic die dat verdrag getekend had en die maatregelen van Poetin die treden in werking, dat zij er als eerste hartstikke last van hebben. Ja, zeker. Maar ja, wat ik je net zeg, het uh, uh, is een prioriteit die je geeft. Hè. Dus uh, wat mij dus heel erg opvalt, en nogmaals, uh, de, het is vooral een heel idealistische boodschap. En als ik de mensen hier ook op straat vraag, eigenlijk mm -hmm. de vraag die jij mij nu stelt. Van ja, maar hoe daarna dan verder weet je, nou zeker, yeah. word je dan uh, zoveel beter als je uh, handelsakkoorden sluit met de Europese Unie. En dan zeggen ze, en dat valt me op, dat zijn ook een beetje wat ik, uh, de, ja, de, de uitspraken van uh, Brusselse uh, bureaucraten. Dan zeggen de mensen hier ook, ja, misschien niet meteen maar wel op lange termijn. En daar ja, ja. gaan we voor. Zij kijken voor langere termijn, ja. ja. Nou, is het zo, Tijn, dat Martin Schulz... de voorzitter van het Europarlement... en hij niet alleen, maar ook andere kopstukken in Europa... die hebben eigenlijk gezegd hierover... ja, wij hebben zelf gefaald. Europa heeft gefaald bij de onderhandelingen. We hadden ze misschien gewoon veel meer moeten bieden. Veel meer geld moeten bieden. Uh, dan hadden we het niet verloren van Poetin. Als je, dat, uh, als je dat voorlegt daar. Hoe denken de Oekraïners daarover? Had dat geholpen? Nou, geld. Nee, Die kritiek, hè? Nou, die kritiek inderdaad. Uh, Martin Schulz heeft dat ook zo verwoord. Die kritiek valt hier echt in hele slechte aarde. Dat vindt men onvoorstelbaar naïef van een Martin Schulz. Want, zeggen de mensen hier, en ik moet ze denk ik toch wel gelijk geven, ik kom hier al een paar jaar en ik zie wat er hier gebeurt en ik zie hoe rijk uh, de ministers zijn. Ze zeggen uh, ja, dat uh, alles wat je een president Janukovic geeft, dus stel hè, dat uh, Brussel, dat de Europese Unie, Janukovic had gelijmd met miljarden. Al die miljarden die verdwijnen gewoon in uh, Janukovic zakken en die van zijn zaken Kliek. Dus ja. ja, doe dit alsjeblieft niet, zeggen de mensen nee. hier. Ga niet in op economische chantage, maar help ons met nee. morele politieke steun en volg ons. Ja, Tijn, heel kort tot slot. Uh, je kan de indruk krijgen over de berichtgeving van de laatste dagen dat het hele volk op zijn achterste benen staat. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat de helft uh, deze regering kwijt wil tegen Rusland uh, opponeert. Maar dat de andere helft daar heel erg tevreden mee is met die relatie met Rusland. Ja, dat is het klassieke Oekraïnse dilemma. Hè? Uh, om uh, heel simplistisch toch even voor te stellen... het oostelijke deel van het land is uh, heel erg uh, Rusland uh, gefocust. Het Westen en de hoofdstad Kiev, die zijn pro-Europa. Maar uh, wat me bijvoorbeeld vandaag weer opval... viel in de Oekraïnska Pravda, een, uh, een zeer kritische krant... Uh, schreef een aantal uh, ja, hoogwaardigheidsbekleders uit dat oosten van Oekraïne... zegt: denk niet dat wij gek zijn. Jullie maken ons altijd uh, af als uh, Moskouse schapen. Dat zijn we niet... Wij steunen jullie. En er zouden zelfs mensen uit die oostelijke regio... die dus naar Kiev wilden om hier te komen helpen met de demonstraties... die zouden in elkaar geslagen zijn door pro-Janukovic-mensen. Om ze dus te beletten hier naartoe te gaan. Dus het is niet zo zwart-wit. Oké, okay, Tijn. Doe een dikke jas aan, zou ik zeggen. Ren terug ja, naar het plein. En onderbroek. snuif op oh, een lange onderbroek. Alles wat daar gebeurt. <laughs> Tijn Sadeh, vanuit Kiev. Hartelijk bedankt. Klinkende Munt, met vandaag... Mariette Doornekamp, onder meer bestuurslid pensioenfonds ABP... en Jan Maarten Slachter, directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Uh, nou, we hoorden net tijdens Sadé vanuit Kiev. Mariette, uh, een heel mooi toeval. Jij hebt daar gewerkt. Nee, bij uh, Dames ja. Shipyards. Ja, klopt. Ja, wat ik wel zie is dat het een heel agressief of in elk geval een volk is wat weet wat ze willen. Hm? Dus ik kan me best wel voorstellen dat ze, als ik het zo hoor, denk: ja, ze pikken gewoon een aantal dingen niet. Dat zijn wel mensen die de strijd aan dat gaan. Toen ook, je zegt, Jij zat er begin 2000. Ja, 2000, 2001 tot 2004 heb ik ben ik er een paar keer naartoe geweest. Maar gereisd natuurlijk, dus niet echt gewoond. Maar, maar wel gezien dat het een, een volk is wat zich niet uh, iets laat zeggen. Hm. Ze zei nog, je net zo ik ja. zei net ja, zijn <laughs> echt konzakken. Ja. Ja. Ja gaan gewoon voor wat ze willen. En, ja. en ze laten zich niet monddood maken. Met andere woorden, ik zou kunnen zeggen... nu is de aanleiding voor dat protest... dat verdrag wat niet ondertekend wordt... maar dat net zo goed iets anders kunnen zijn. kwestie van tijd. Ja, ik denk dat zij dat zij ook echt wel... De, dat, dat, ja Kijk, Rusland is natuurlijk ook niet armlastig... maar bedoel, ze willen echt wel meer. Ze willen rijker worden. Ze willen groeien. Ze willen ja. westerse dingen kunnen doen. En ja. ze kijken dus gewoon inderdaad verder dan hun neus langer. Ze ik vond het, kijken het interessant dan dat zij. zei. zei ja. Zij kijken echt naar de lange termijn. Dan ja. maar de komende jaren niet meteen. En een beetje mot met Poetin. In. Maar Jan-Maarten? Nou ja, het is dat... natuurlijk ook heel interessant vanuit ons perspectief dat op het moment dat, dat Europa ter discussie staat in Europa ja, eh, en zijn en erbij horen. komende jaren de, de, de, de verkiezingen, er worden erg veel er wordt natuurlijk erg gekeken naar de, naar de, naar de, naar de anti-Europese partijen. En hoe die, hoe die het gaan doen. En ondertussen wordt er gedemonstreerd. Stellen mensen barricades op tegen, ja. uh, tegen de politie. Uh, om bij Europa te horen. Dat is toch een aardig, een aardig ja. perspectief. Ja, ook, ik, ook voor ons om eens een keertje mee te doen. Ik denk dat Europa natuurlijk al met al niet zo slecht is. Zeker niet als je het vergelijkt met de rest van de wereld. En dan ja. hebben wij natuurlijk best wel een heel mooi gebied. En met een hele rustige en betrouwbare omgeving. Waar je zowel, zowel financieel als politiek. Ja, dus ik kan maar, me dat wel voorstellen. Ja. Voorlopig zie ik alleen uh, op, het, uh, op de Dam of, uh, of op uh, de andere grote pleinen in Europa nog, niet een, nog, niet, nog nee. niet een poster van Kaal van Rompuy uh, op de nee. Nee, hey, was wel nee, beeld, beeld, nee dat denk ik ook ja. niet. Je ja. nodigt ook niet zo uit. Nee, goed, ja. de Rabobank, die gaat naar de beurs. En tot nu toe hebben alleen leden van de bank aandelen, oftewel certificaten noemen zij het. Maar straks zijn die voor iedereen vrij verhandelbaar op de beurs. Jan Maarten, uh, het is een hele grote gebeurtenis aan de houdersland. Maar waarom eigenlijk? Nou, het is, het is toch, een, toch een waterscheiding voor, uh, voor de Rabobank. Uh, die uh, nou, tot nu toe dus inderdaad niet-beurscentreerde bank is geweest. O, we moeten het ook niet overdrijven. De, de, de bank geeft geen aandelen uit op de beurs. Het is dus in die zin geen traditionele beursgang. Maar de certificaten die tot nu toe alleen maar verhandelbaar waren... alleen maar te kopen waren door leden van de Rabobank... Uh, die worden nu uh, algemeen beschikbaar hm. op, de, op de beurs. En tegelijkertijd uh, wordt de rente fors verhoogd die erop wordt betaald. Waar zou je het dan mee kunnen vergelijken? Met obligaties meer? Of met een, want het ja. is dus niet een aandeel. Dat heeft nee, het aandelen, nee, het zijn geen aandelen. Het zijn in, in feite achtergestelde obligaties. Uh, die kennen we nog een beetje uit de SNS Reaalzaak. Mm -hmm. uh, want die zijn ja, nou ook, ja. ook, uh, wat, uh, ook Wat kan het ook alweer achtergesteld? Dat is een, dat is een uh, instrument tussen aandelen en obligaties in. Het heeft dus een uh, vaste rente. Dat wordt dus nu uh, 6,5 procent uh, minimaal. Precies zeggen, het is anderhalf procent boven de tien jaar staatsrente met een minimum van 6,5 procent. Um, maar het heeft uh, uh, tegelijkertijd uh, uh, is, uh, loopt het meer risico dan een normale obligatie. Dus je bent eerder aan de beurt als de Rabobank uh, voor gaat of als de Rabobank in de problemen komt. Je krijgt komt. niet onmiddellijk je geld terug, je zit achter in de rij. Precies, ja. die rentevergoeding kan worden overgeslagen als de Rabobank in een bepaald jaar ja. geen, uh, geen winst maakt. Um, ik moet er een beetje mee uitkijken wat ik ermee zeg. Want anders dan bij andere uh, aandelen of, of beleggingen, beleggingsproducten heb ik ze zelf. Mm -hmm. uh, uh, oh, vanuit het idee altijd, van, nou ja, daar kan ik hier nooit nooit een buil aanvallen. Een buil aanvallen in de, ja. uh, daar kan ik ook met de VEB nooit, uh, nooit mee in. Uh, in de in knoop raken. Nee, maar het is wel goed dat je even uitrecht hebt... ten eerste dat er dus in elk geval geen aandelen zijn. En wat ik ook interessant vind is... hoe is het dan zo meteen met de machtsstructuur bij die rabo... de leden, las, las ik ergens, blijven, tot, blijven zeggenschap hebben. Ja. Dus mensen die nu geen lid zijn... maar desondanks zo'n achtergestelde obligatie kopen... wat? We hebben die enige zeggenschap? Nee, die hebben geen zeggenschap. Uh, de zeggenschap van de leden zit ook niet vast aan die ledencertificaten. Uh, die, uh, die dat is georganiseerd in de, in de structuur van de Rabobank... met al die lokale banken okay. die, die tezamen uh, de Rabobank uh, dus vormen. Dus dat blijft zo? Dat blijft, dat zo. blijft allemaal ja. hetzelfde. Ja, dat verandert niet. Ja. Maar het, is, het, het, gaat om, het gaat om heel veel beleggers. Er zijn honderdduizenden Nederlanders lid van de, van de Rabobank. Heel veel mensen hebben deze, hebben deze uh, papieren. Uh, en de afgelopen tijd, en dat is nou ook de aanleiding hiervoor... Uh, hebben heel veel beleggers ze aangeboden... hebben heel veel beleggers ze, ze verkocht aan de Rabobank. Ja. De Rabobank had een soort verplichting om ze op te kopen. Maar uh, bij Jan Maarten, er zit ook een zwart randje aan. Want ik heb ook ergens gelezen dat leningen die ze, kapitaal wat ze, dat ze willen aantrekken... dat dat meer geld gaat kosten dan nu. Nou, die rente gaat dus inderdaad omhoog. Dat is, ik moet zeggen dat ik daar... Ik ben een beetje boos over Ben ook. Uh, het, het had dus altijd, uh, tot nu toe heeft het nog uh, een minimale rente van 5,2 uh, procent. Dat gaat nu naar 6,5 procent. Daar, daar zit de Rabobank van, ja, dat, dat moeten we nu wel doen. Want we willen nu ook institutionele beleggers, zoals, zoals de ABP, ja, aantrekken. Aan, uh, aantrekken. Ja, en die, ja. hebben andere, die hebben hogere kosten en uh, andere regelgeving. Dus die hebben meer een hoger rendement nodig. Ik ken allerlei particulieren die ook hoge kosten hebben. En die dat ik ook graag hadden, hadden willen hebben. Je vindt dat niet echt eerlijk. Het gaat natuurlijk niet zozeer om de... Eh, om wat een, een belegger vraagt. Het gaat erom wat het risico is wat er op dat stuk, ja. op dat stuk wordt gelond. Mariette, wordt gaat de ABP massaal in Rabo? Dan ga je eisen een beetje matigen. Nou ja, ik vind, ik vind uh, zeg maar een, een goed rendement is natuurlijk voor het AWP altijd goed. Maar is, ja. klinkt bedoel, het aantrekkelijk voor een pensioenfonds? Uh, uh, ja, uh, kijk, we, we, we beleggen natuurlijk sowieso in financiële instellingen, wereldwijd. Uh, uh -huh. Ik kan me goed voorstellen dat de RABO daar ook in past. En ik vind een dergelijk rendement, ik bedoel, wij zitten natuurlijk ons streven, dat staat ook overal, ligt rond de zeven. Nou, dit komt in de buurt, dus ik kan me inderdaad voorstellen dat we daar. Uh, in geïnteresseerd zouden zijn. Dat is natuurlijk aan het APG. Ja. Die voeren voor ons het mandaat uit. Maar ik kan me, ik kan me dat goed voorstellen. Ja. Uh, Jan Maarten, je maakt je daar een beetje boos om... over die hogere rente. Maar als je de context leest... dan kan het ook eigenlijk niet anders. Want uh, de, de, de belangrijke vragende partij... Ja, die, die maakt gewoon de dienst uit, toch? Dus dan het, markt. Het is natuurlijk een kwestie van, van markt. Uh, ja. En iedereen die ze nu heeft die krijgt dus inderdaad een ruime, hogere rentevergoeding... kan daar dus blij mee zijn. Tegelijkertijd speelt ergens in mijn achterhoofd de vraag... ja, dan heb ik misschien de afgelopen jaren te weinig, uh, te weinig gekregen. Of dan hadden we misschien meer moeten vragen in die tijd. Um, ja, dat het is weer uh, de andere kant. Ja. Uh, uh, uh, het is denk ik een, inderdaad een betrekkelijk logisch gevolg... Van, de, van het enorme aanbod van die stukken van de afgelopen ja. maanden... naar aanleiding van de sns riaal nationalisatie naar aanleiding van de Liber affaire uh, De Rouwbank moest iets doen. En ja. ze hadden geen keuze dus eigenlijk, hè? Ze moesten dit doen. Dat, nou, nee, dat nee, je het kunt, ze hadden stuk. dit misschien ook op andere manieren kunnen oplossen. Maar ik vind dit eerlijk gezegd wel een fraaie, uh, fraaie oplossing. Uh, uh, stukken worden ook beter verhandelbaar. Gewoon op de beurs de hele dag door. Het was tot nu, dus nu toe altijd zo dat je één keer de maand, de maand kon, uh, ja. kon handelen. Uh, uh, dus het is, het is denk ik een goede oplossing. Het is oplossing. transparanter. En waarschijnlijk uiteindelijk zo meteen ook stabiel. Het wordt een vrij stabiele... Nou ja, of niet? En de Rouwbank hoeft zelf niet meer met, uh, uh, met zijn handen onder het mes te blijven staan. Hè. Dat ja. was tot nu toe het, het geval. De raadbank kocht de stukken op die werden aange, aangeboden. Uh, dat hoeven ze nu niet meer te doen. Nu zijn er dus, nou ja, is dus de hele markt die, die meedoet. Ja. Het is, die is voor Rabo beleggers. ook goed. Ja. Het is voor de markt niet slecht en het is voor Rabo ook goed. Ja. Kortom, het gezellige buurtbankje is groot geworden. Ja, dat was het al. En, uh, Gigantisch nu maar nu echt op de beurs, een grote jongen. Ja, nu een heeft grote, het, lange nu, nu boek aan. zien ze ja, wat ja. Dat, of, dat, of ze daar nou per se blij mee zijn. Maar ik denk ja. dat het ook wel een gevolg is... van wat er in de afgelopen jaren en de afgelopen tijd gebeurd is. Ja. Het volgende waar we het over gaan hebben... Uh, Mariette, dat zal jij wel heel erg uh, uh, als een Havik volgen. De onderhandeling over het pensioenakkoord. Ja. Tussen het kabinet, coalitiepartijen en de vijf oppositiepartijen. Ja. Dat zijn heel veel partijen eigenlijk. We hebben er, zit er ook nu al weken de, over. He? ze zitten ja, daar ook al weken. We gaan donderdag in het parlementaire panel waarschijnlijk weer over hebben, maar die ja. onderhandelingen die lopen stroef. Ja. Uh, ik heb Joost Vullings van het NS-Journaal, uh, uh, Radio 1 Journaal gisterochtend horen uitleggen. Dat komt omdat ze de complexiteit onderschatten. Ja. En ik voeg er aan toe dat ze ook misschien wel de politieke uh, complexiteit onderschatten. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wat ik ook de afgelopen paar keer dat ik hier gezeten heb... al een paar keer aangeroerd. heb. Word het wordt steeds heel manifester. Nou ja, je ziet dat het gewoon een heel ingewikkeld verhaal is. Ik bedoel, als je aan de ene kant wat doet... dan heeft dat heel veel consequenties voor de andere kant. En je ziet nu ook... als, we, als het dus inderdaad betekent dat er voor de hogere inkomens... Zeg maar, belasting nu geheven gaat worden... dan ben je wel voor de toekomst iets aan het weghalen. Dus dat, dat is een, een complexiteit. Je gaat de jongeren raken... als die minder pensioen op kunnen bouwen. En last but not least... zijn ze ook nog eens een keer bezig met het FTK. Ja, wat gewoon FDK. betekent het, het, de nieuwe wetgeving rond de pensioenen met de nieuwe regelgeving. Wat betekent dat als er zwaardere regels komen, wat, wat ook DNB en wat SZW, dus wat sociale zaken wil. Ja, dan, dan ga je aan één kant wat je dan wint, zeg maar, door, door de pensioenleeftijd ja. te, op te schuiven. En door, uh, zeg maar, de, de, de, de, dat hele witte kader Ben je aan de andere kant weer aan het weghalen. Maar Maar je, door de premium je al schetst gooien. een dilemma wat er nu eenmaal is. Of zeg je er, er zijn Heel andere varianten denkbaar, maar dan moeten de knoppen helemaal om. Zijn er... Andere varianten denkbaar dan wat er nu op tafel ligt... waar ze al die weken al op kouwen en politiek maar niet uitkomen. Nou ja, het, is, het is natuurlijk gewoon een soort cirkel... waar dingen allemaal met elkaar samenhangen. En wil je een goed pensioen opbouwen... Ja, dan heb je een bepaald percentage nodig. En als je een bepaald percentage nodig hebt... Ja, dan, dan ben je al geld kwijt. En dan bereikt zeg maar, het kabinet zijn doel niet. Ja. Dus het, het is ook een, eigenlijk een... een ja, ze hebben een insteek gekozen van laten we naar die pensioenen kijken. Maar ja, het, het is misschien wel niet de oplossing richting zonder dat je zeg maar andere onderdelen beschadigt. Ik bedoel, jongeren geen goed pensioen meer willen we met z'n allen eigenlijk niet. Nou. Uh, mensen, zeg maar de, de, de belastingdruk zeg maar verleggen naar nu. Het mag en mag niemand nu. pijn doen. En dat kan ja. niet. Ja, nou ja, niemand, je mag wel mensen pijn doen, maar je moet natuurlijk als je dan straks zeg maar minder belasting binnenkrijgt en we worden met z'n allen ouder, dan moet het ook weer ergens vandaan komen. Hm. Dus je blijft zeg maar met dilemma's zitten. Ja. Uh, en het Witte Venkader, dat is het uh, belastingvrije percentage opbouw. Ja, uh, Jan ja. Maarten Slachter, um, dat mag wel heel erg ingewikkeld zijn enzovoort. En moeizaam gaan. Maar er zit wel haast op. Want het moet ergens in 2015 in werking treden. Maar zo'n wetgevingstraject, dat duurt natuurlijk ook eindeloos. En als jij, minister Ascher Sociale Zaken, heeft al gezegd dat er echt haast gemaakt moet gaan worden? Ja, ik, ik ben eerlijk gezegd ook een beetje de. de, de, de beetje kwijt waar ze nu precies staan. En of dat inderdaad nog, eh, nog, nog kan lukken. Uh, als burger en als mm -hmm. uh, belegger. Als uh, mogelijk ooit bezoekerechterde. Uh, denk ik wel. Het is, het is erg verstandig dat ik mijn eigen potje uh, opbouw. En dat ik, uh, dat oh, ik je wacht er allemaal ik... niet meer af. Je trekt je eigen plan. Nou, dat, is denk ik, dat is denk ik sowieso verstandig. Want ja. uh, wat je precies overhoudt op je 65. Dat is dus voor een deel afhankelijk van wat er bij de pensioenfondsen gebeurt. Maar in vredesnaam. Zorg ervoor dat je ook zelf wat, uh, zelf wat regelt. Als je dat kunt, uh, kunt trekken. Uh, want dat heb je in ieder geval zelf, uh, zelf in de hand, zelf onder controle. Uh, uh, en dat is, uh, dat is zeker verstandig. Ja. Goed, nou ja, ze moeten eruit komen. Ze zeggen, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar dat is ook maar een uitdrukking. He? Denken jullie dat ze eruit... Denk Het, het ligt er maar net aan welk doel je wil dienen. Als het doel moet worden... We willen 3 miljard vinden. Ja, als het Zo, dat miljard lijkt het nog vinden, het enige doel. Dan is het natuurlijk, zeg maar, gewoon belasting... Zeg maar, uh, nu de belastingdruk verminderen. Nu, of nu de belastingdruk verhogen. En zorgen dat er meer in die pot komt. Nou, dat, als dat hun doel is, maar dan, dan uiteindelijk... Nou, wat ik net ook al zei. Niet goed voor de jongeren. Nee. Niet goed voor de opbrengst. Precies. in de toekomst. Dus je, ja, je, je, je laat er wat voor. Ja. Ja. We gaan het over een zeebel hebben. Over die zeebel hebben we het wel eens vaker gehad, maar nu is er steeds meer uh, druk op. Namelijk dit. De aandelenkoersen gaan goed, maar de economieën gaan veel minder goed. Ze zijn een beetje losgezongen van elkaar. En verschillende economen en columnisten die, wa die waarschuwen Jan Maarten voor een uh, zeebel. Dat kan niet goed blijven gaan. De beurzen kunnen niet jouwtzend uh, zu uh, himmel. Uh, Hoe heet die uitdrukking ook alweer? Himmelhoog jouwtzend. En dan de economie die je maar kwakkelt. Dat gaat een keer verkeerd, maar analisten zeggen 2014 wordt het jaar voor het aandeel. Leg uit. Ja, dat, dat wordt, eerlijk gezegd wordt dat ieder jaar gezegd. Oh. En dat is, dat is niet ieder jaar waar. Dus, dus uh, analisten moet je altijd met, met heel veel zout, uh, zout nemen. Uh, in eerste plaats, de beurzen uh, gaan, zijn inderdaad de afgelopen tijd uh, goed gegaan. Uh, uh, maar zitten nog lang niet uh, op het niveau en ook niet de waarderingen uh, van, uh, uh, van, voor, van voor de crisis. Uh, en in de tweede plaats, natuurlijk. Uh, uh, sorry, nee, in de tweede plaats nog, nog, een, nog een andere opmerking. Uh, de Nederlandse economie en de Nederlandse beurs, dat heeft maar tot op zekere hoogte met elkaar te maken. De belangrijke grote Nederlandse beursfondsen zijn natuurlijk wereldwijd actief, profiteren van. Uh, van uh, economische ontwikkelingen overal ter mm -hmm. wereld. Uh, dus dat kun je niet helemaal één op één zo, uh, zo, zo gelijk schakelen. Ja, ja. uh, de beurs kijkt altijd vooruit. Dus het gaat ook om toekomstige economische groei. Maar het is natuurlijk waar dat er risico's zijn. Uh, de eurocrisis is natuurlijk nog niet over. Uh, de rente is kunstmatig laag altijd. Wat gebeurt er als dat langzaam maar zeker naar wat normalere niveaus wordt gehaald? Mm. In en als je in gewoon kijkt, die correlatie die altijd gelegd wordt, waarvan jij net al zei, dat moet je niet één op één doen, maar die er voor de leek toch altijd is. De economie zelf doet het slecht. Er is gewoon een groot aantal bedrijven wat nog maar moet afwachten... of de winst komt, of er winst blijft, of het beter gaat. En dan zeggen ze... ja, maar dan, dan is het uiteindelijk zo dat de aandelen veel duurder zijn... dan ze in werkelijkheid waard zijn zo meteen. En dan klapt de boel in elkaar... Gewoon omdat de economie geen tred houdt met, met, met, met, met die, met die uh, torenhoge beurs. Nou ja, het, de, ik denk niet dat de beurs torenhoog is. Uh, um, en ik denk ook dus niet dat het heel slecht gaat met de economie. Uh, dat, dat, dat zijn relativeringen. De economie is zelfs is natuurlijk een beetje aan het opperen zijn Dus het ligt processen. minder ver uit elkaar het dan wat gesuggereerd wordt. Het ligt niet enorm ja. ver uit elkaar. En, uh, en bovendien, het gaat om wereldwijde ontwikkelingen. Het ja, gaat om wat er je. gebeurt ja. in China, het gaat om wat er gebeurt in Amerika... Uh, dus uh, het, is, het, is, het is echt te eenvoudig om te zeggen. Nou, kijk eens naar de Nederlandse groei, kijk eens naar wat er op de beurs gebeurt. Dat klopt niet met elkaar. Nee. Mariette, je kunt, maar je kunt wel je afvragen waarom die. Uh niet heel slecht gaande, maar toch een tikje kwakkelende economie. niet meer negatieve invloed op die beurskoersen heeft. Ja, maar ik denk, ben het met ben Jan Maarten eens. Ik bedoel, je, je praat. Kijk, als je kijkt wat er op de AEX staat. dan praat je over 25, 30 bedrijven. Dat is van de BV Nederland ook nog maar een heel klein gedeelte. En dan zijn het internationaal werkende bedrijven. Mm -hmm. Dus bedrijven die eigenlijk maar beperkt geraakt worden. door de Nederlandse economie. Dus als je. en er is heel veel geld beschikbaar. Dus dat is nog de andere kant. Er zijn heel veel mensen. Wereldwijd, er is heel veel geld wat in die aandelen zeg maar, koers Want die kunnen nergens anders naartoe. Die terecht. kunnen nergens anders naartoe. En die hebben ook, zeg maar, er zijn natuurlijk heel veel beleggingsinstrumenten die gewoon niet meer interessant dus zijn. Dus ja. als we ja, dat nou die, maar handhaven, dus dan en, blijft en, dat en wel en. goed gaan. Dat kun je Maar, ja, Maarten, dat komt door de hele monetaire politiek tijdens die crisis... waardoor nee, de rente ook. zo ontzettend laag is... waardoor ja, sparen dus geen en zin en meer heeft. Ja. En, maar dat houdt een keer op natuurlijk. Ja, dat, dat, ja. dat is, natuurlijk het, dat is het, denk ik, het grote risico... wat op dit moment eh, boven hangt. Eh, als dat monetaire beleid wat normaler wordt... Uh, ja, dan, dan gaat er natuurlijk wel wat gebeuren. Nou, gebeurt dat natuurlijk pas op het moment dat de economie echt wat steviger begint, begint aan te trekken. Ook in Amerika. En dat is natuurlijk ook weer goed dat voor de, de bedrijven. Dat het zich kan permitteren om weer terug ja, te nou trekken. Ja, en, ja. en dat betekent dus ook dat de, bedrijven, hè, dat de bedrijfswinsten weer, weer, uh, weer sterker zullen zijn. Dus, dus je kunt nooit helemaal van tevoren zeggen: oh, als dat gebeurt, gaat de beurs omlaag. Nee. Uh, zo, zo, zo eenvoudig nee. is het. Is nee, het maar je zei vooruitkijken. En dat dit is ook vooruitkijken als het ja. weer beter gaat. Maar je kunt ook zeggen: ja, die Amerikanen, die Amerikaanse banken, centrale banken, die gaan een keer niet meer die economie. Uh, ja. Stimuleren. Ja. Dat wordt voorspeld. De, waarom wordt dat niet ingecalculeerd dan? Nou, dat, dat wordt ingecalculeerd. Oh. En tegelijkertijd wordt ingecalculeerd dat dat pas gebeurt op het moment dat de economie sterker, sterker wordt. Als de economie sterker wordt, gaan de bedrijven ook weer meer winst dat maken. Ook. Ja. En dan zie je de, ja. kunnen de koersen daar weer positief op reageren. Dus je kunt altijd beide kanten op redeneren. Ja. Dat is er toch een onzin, die economie. Dan denken we altijd: dit is de relatie. Het zit zus en zo. Ja. Nee, het en nooit is, ja, klopt, het, is, het, het heeft, heeft nooit echt is het het goed uit. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, je ziet wel, en dat vind ik wel zeg maar, bijzonder in deze tijd. Dat de correlaties die we hadden. Mm -hmm. Dus de, de samenhang van de economie van vijf tot tien jaar geleden is absoluut anders vandaag. Ja. En, dat, en dat is wel. Zeg maar, maakt het wel ingewikkelder. En dat komt ook omdat die rente kunstmatig laag gehouden wordt. Vroeger was het zo, lage rente, daar reageerden obligatiekoersen op. Mm -hmm. Nou, obligaties, ik bedoel, kijk je maar naar de, de, de, landen, de landen-obligaties. Ik bedoel, daar is ook een rating bij gekomen. Die landen zijn opeens, hebben opeens een waarde. Dus het is niet alleen maar gerelateerd aan de rente. Dus er is wel heel veel gebeurd op die manier. Over beurs. rating gesproken. Ik las in jouw column uh, ja. in de Telegraaf, uh, Jan Maarten Slachter, dat jij ook niet echt heel warm of koud wordt van uh, dat hele kleine minpuntje uh, dat we geen triple A meer zijn. Overigens maar door één kredietbeoordelaar, hè? Want twee andere a die hebben al gezegd. Het is ja. een hele a Ja, nou, is het, het is wel, het is wel een belangrijke kredietbeoordelaar. Ja. Het is ook niet helemaal, het is ook niet totaal onbelangrijk, maar wat ik altijd gek vind is dat uh, er wordt uh, kredietbeoordelaars die kijken gewoon naar algemeen beschikbare informatie. Ze weten niet meer dan wij. Nee. Uh, en, ja, ja. en iedereen kan zien dat de Nederlandse economie... inderdaad het, het slechter doet dan de dan omringende ja. landen. Dat dat op den duur effect heeft op, mm. de, op de overheidsfinanciën... en op de kredietwaardigheid. Ja. Uh, uh, dat je dan van het aller, allerbeste naar het net niet helemaal allerbeste niveau gaat. Ja, ja dat vind ik relatief onbelangrijk. En dat ja. zie je overigens ook uh, terug in de rentebeweging. Uh, uh, de rente heeft nauwelijks ja. be be bewogen hierop. Het CDA was onterecht kwaad vandaag in de Tweede Kamer... bij Mondelingen vragen op Dijsselbloem dat hij zo laconiek trok. Over was. Dat was gewoon onterecht. Nou ja. nou, het is in deze Daar kunnen jullie jammer... helemaal geen antwoord meer op geven. <laughs> Jawel, kunnen nee, nee, wat minder krijgt problemen op opnemen? <laughs> dat dat <laughs> is het, oké. Okay. Ja, Maarten Slachter, dankjewel. Mariette Doornenkamp ook ja. bedankt. Ja, Bert van Sloten, het Radio 1-journaal, vertel. Ja, wat, wat, gaan een, wat een zucht. Nou, ja, we... Ik denk, ik moet even heel erg snel, want anders ben je te laat. Nee, rustig aan, we hebben alle tijd. We gaan het hebben over Kiev, de situatie al daar. Want dat trekt toch wel enigszins uit de hand te lopen. We zijn natuurlijk ook in Den Haag, maar dan in de Ridderzaal. De Verenigde Vergadering, Eerste en Tweede Kamer of een Koningin Maxima, voor het geval dat. En we praten met de vt verslaggever in Kortrijk... want er is vanochtend een heel erg groot en ernstig ongeluk ja, gebeurd in België. Een kettingbotsing. Ketting een ja. enorme kettingbotsing in de mist. Zij is erbij, dus zal straks alle details geven. Tot zometeen. Dankjewel, Dank Bert. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal, nu met Dorold De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooymeijers is na een eis van vier jaar veroordeeld tot drie jaar cel voor omkoping en valsheid in geschriften. Hij zou die delicten hebben gepleegd toen hij statenlid en gedeputeerde was voor de VVD tussen 2004 en 2007. De rechtbank in Haarlem achter bewezen dat hij tientallen bedrijven heeft bevoordeeld in ruil voor geld. Hooymeijers erkende dat hij geld had aangenomen, maar dat dat voor advieswerk was en hij gaat in hoger beroep. De provincies moeten zelf op zoek naar een oplossing voor de overlast die ganzen veroorzaken, nu een akkoord daarover niet doorgaat. Staatssecretaris Dijksma is niet van plannen bemiddelaar aan te stellen. Ze is wel teleurgesteld dat het akkoord niet doorgaat, zei ze. Het ganzenakkoord dat op 1 januari zou ingaan was een afspraak tussen de provincies en natuur- en landbouworganisaties over het beheer van ganzen in Nederland. Het kabinet wil een gesprek met de sociale media over identiteitsmisbruik bij minderjarigen. Aanleiding is de zaak Freek, een jongen van 13, van wie de foto ongevraagd opduikt op sites als Facebook en Twitter. Staatssecretaris Dijksma noemde de identiteitsfraude zeer, zeer ernstig. Ze wil overleg met de sociale mediabedrijven. Freek en zijn ouders kregen nauwelijks contact met die bedrijven toen ze de netberichten wilden laten verwijderen de regering van premier Azarov in Oekraïne kan aanblijven. In het parlement heeft een motie van wantrouwen tegen de regering het niet gehaald. De oppositie is kwaad over het besluit van president Janukovic om voorlopig niet nauwer samen te werken met Europa. Een tankopslagbedrijf Otviel moet 3 miljoen euro boete betalen voor nalatigheid. Volgens de rechtbank in Rotterdam veroorzaakte Otviel gevaarlijke situaties... door lekkage van gevaarlijke stoffen. Dat er geen ramp is gebeurd, is louter toeval, zei de rechtbank. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. In het midden en zuiden van dat land komt plaatselijk dichte mist voor. Verder staan de meeste dagelijkse files rond Utrecht en Rotterdam. In totaal staat er 50 kilometer. Dat is normaal op dit tijdstip op dinsdag. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord... richting Amersfoort. Voor Knopend Watergraafsmeer staat 2 kilometer file. Er is één rijstrook dicht. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht. 6 kilometer file. Dat heeft te maken met de mist. Daardoor is de spitstrook dicht.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 Vroege Vogels TV, het is rauwstijd en dus vechten keilers om de zeugen. Andere dieren treffen voorbereidingen voor hun winterslaap. En wat vinden de mezen in de tuin nou zo lekker aan vetbollen? Dat allemaal vanavond in Vroege Vogels TV om tien voor half wacht bij de VARA op Nederland 2. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag. Het is vandaag een jaar geleden de dood van de grensrechter in Almere. Vandaag de herdenking en Josephine is op zoek naar de stand van zaken op de voetbalvelden. Het is spannend in Kiev, daar doen we ook verslag van... en we zijn in de Ridderzaal bij een wel heel bijzondere gebeurtenis. De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal... als bedoeld in artikel 32 van de Grondwet, is geopend. Zo klonk het eerder dit jaar. De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal... is nu bezig met een wetsvoorstel... waarin koningin Maxima regentes wordt, als dat nodig mocht zijn. Maar we beginnen met de rechtszaak tegen een oud-gedeputeerde. Laaiend is hij, de oud gedeputeerde Ton Hoijmaijers. Vanmiddag werd hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. En dat wegens corruptie, valsheid in geschriften en witwassen. Direct na de uitspraak stond hij de pers te woord. Ze geloven mij inderdaad niet. En dat is een gerechtelijke dwaling. je moet dus inderdaad hangen. Want zoals al werd aangegeven, het ging blijkbaar niet om de feiten. Het ging erom dat er een suggestie was... dat je iets zou kunnen doen als je in die functie was. Uh, ik vind dat slecht nieuws. Eén ding weet ik wel... Um, vandaag is een stap achteruit. Uh, het hoge beroep zal uiteindelijk een stap voorwaarts betekenen. Dat is het ergste wat je kan overkomen. En vooral als het niet is gedaan. Dat hebben ze ook gedaan bij Lucia de B. En uh, bij Ad Bos enzovoort. Ik schaart in die categorie. Uiteindelijkheid, uiteindelijk zal de gerechtigheid boven En ik vind het onvoorstelbaar dat je veroordeeld kan worden voor iets waarvan men uiteindelijk zegt dat de feiten niet zijn gebeurd, maar het had kunnen gebeuren. Ik vind het jammer dat de rechtbank de druk niet heeft kunnen weerstaan. Peter van der voor woordvoerder namens de rechter. De straf is lager uitgevallen dan geëist. Een jaar minder. Waarom was dat? Omdat uh, meneer Hoymaers van één uh, corruptiefeit is vrijgesproken. Ten aanzien van een aantal vervalste rekeningen is hij ontslagen van rechtsvervolging. En ook ten aanzien van een tweetal bedragen is hij ontslagen van rechtsvervolging ter zake van witwassen. Dat maakt dat het minder is. Hij vindt zelf dat het nog steeds te veel is. Hij gaat in beroep. Maar hij zegt ook, uh, dit is een kwestie van barbers, je moet hangen. Want een heleboel van die dingen waar ze zeggen dat ze niet uit te sluiten zijn, die zijn niet bewezen. Daar heeft de rechtbank een andere mening over. En die heeft dat in een, uh, in een lijvig vonnis, 86 pagina's, uit, uitvoerig gemotiveerd. Uh, dat zal ook even voor uh, meneer Hooijmaiers en zijn advocaat uitpluizen zijn. Maar het staat ze natuurlijk vrij om in een hoger beroep te gaan. Hij vergelijkt het zelfs met uh, een zaak als Lucia de B en... Aad Bos, een rechtelijke dwaling dus. Uh, dat mag hij doen, maar de rechtbank, zoals ik zei... heeft uitgebreid opgeschreven waarom uh, ze, meneer Hooijma is wel schuldig achter. En als hij het daar niet mee eens is, ja, dan moet hij in hoge beroep. En dan zal het gerechtshof uh, daar ook iets van gaan vinden. De rechtbank kijkt in elke zaak, wie het ook is... of het een persoon is of een bedrijf... Uh, wat wordt aan uh, u ten laste gelegd? Kan dat bewezen worden? En als het bewezen wordt... Welke straf moet je krijgen? En dat is voor in dit geval niet anders dan in elke andere zaak. Het is dus niet zoals meneer Hoormaier suggereert... een zaak van uh, uh, politieke afrekening of dat, of dat soort dingen... in ja. de ogen van de rechtbank. Daar doet de rechtbank niet aan. De rechtbank kijkt naar het juridisch gehalte van de zaak... en geeft daar een oordeel over. De bijdrage was van onze verslaggever Trudy van Rijswijk. In de Riddenzaal begint zo dadelijk over een minuut of twintig om vijf uur een bijzondere vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer samen. Daar wordt de wet behandeld waarin koningin Maxima aangewezen wordt als regentest. Mocht koning Willem-Alexander overlijden voordat de kroonprinses 18 jaar is. Margreet Boer in Den Haag. Magreet, waarom gebeurt het eigenlijk in een verenigde vergadering van de twee kamers? Nou, dat komt gewoon omdat de grondwet dat voorschrijft daarin staat dat een verenigde vergadering dat waarnemend koningschap moet regelen. En daarom worden er vanmiddag ja, over drie wetten gestemd. De eerste wet is de wet die regelt dat koningin Maxima regent wordt, hè, zoals je net zei. De tweede wet vanmiddag waarover gestemd wordt, die regelt dat de regentest dan ook meer geld krijgt dan ze nu krijgt, want Maxima heeft nu een lager inkomen dan Willem-Alexander. En mocht ze regentest worden, krijgt ze meer. Dus de, de financiën worden ook geregeld. En de derde wet die regelt de voogdij over de prinses Amalia als haar vader overlijdt. Maxima krijgt de voogdij, maar zij niet alleen. Er komt een heel college van toezicht met vijf personen. Onder andere de vicepresident van de Raad van State, de president van de Rekenkamer, de president van de Hoge Raad. Eh, want ja, het is niet zomaar een privépersoon. Het gaat om een staatshoofd, een publiek ambt. Dus daar wordt op toegezien door een commissie van toezicht. En dat wordt dan allemaal geregeld in die Verenigde Vergadering... omdat de grondwet dat voorschrijft. Ja, goed. Die wordt gehouden uh, in de Ridderzaal. We kennen natuurlijk de Verenigde Vergadering... op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag. We kennen ook de Verenigde Vergadering van eerder uh, dit jaar. Wat voor soort vergadering uh, wordt dit? Is dit een plechtige? Ziet men er feestelijk uit? Nee, nee het is een gewone wetgevende vergadering, zoals dat dan uh, heet. Uh, dus iedereen komt in nou, zijn gewone, alle dagen, Werkkleding zou je kunnen zeggen. Nou, dat is hier altijd nog redelijk netjes. Maar het is dus niet ceremonieel. Hè, zoals als Prinsjesdag met, met hoeden en dergelijke. Want er wordt gewoon besloten over drie wetten. Dus geen muziek en al dat soort dingen. En uh, ja, je mag zou zelfs kunnen zeggen... ze hadden er gewoon een hamerstuk van kunnen maken vandaag. Uh, ja. Want iedereen verwacht dat ze aangenomen worden. Maar dat mag dus niet. Want de grondwet zegt, er moet een verenigde vergadering komen. En dat gebeurt op zich ook nog wel vaker. hoor. De, de, je kunt je misschien herinneren, die wetten voor huwelijken. Precies. Als iemand van het Koninklijk Huis gaat trouwen... moet daar toestemmen komen. En dat gebeurt dan ook in een verenigde vergadering zonder uh, toetes en bellen en zonder hoedjes en muziek. En zo is deze vergadering ook. Maar daar wordt nog wel eens een debat over uh, gevoerd. Kan ja. ik me in ieder geval uit het verleden herinneren. Uh, en uiteindelijk ook een stemming. Uh, zal dat ook uh, in dit geval het geval zijn? Nou, het kan. Uh, er kan een debat over gevoerd worden als men dat wil. Maar dat is niet de verwachting. Het is schriftelijk voorbereid. Toen zijn er wel een paar vragen gesteld door een aantal partijen. Maar men verwacht nu eigenlijk geen debat. Er uh, wordt wel gevraagd of iemand het wil. Waarschijnlijk zal dan uh, niemand vinger opsteken. En uh, dan wordt er nog gevraagd of men een stemming wil. Nou, waarschijnlijk ook niet. En dan zijn de wetten eigenlijk uh, gewoon aanvaard. Uh, dat is de verwachting dat het zo gaat lopen. Dus het hoeft ook niet een hele lange zitting te worden. Misschien een kwartier, twintig minuten. En dan uh, is de vergadering weer voorbij. Bij uh, vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer... kan er altijd publiek natuurlijk uh, bij. Dat kan in dit geval waarschijnlijk ook wel. Komt er ook iemand van het Koninklijk Huis? Nee, er komt uh, niemand van het Koninklijk Huis... want het gaat gewoon over de behandeling van wetsvoorstellen... in de Eerste en Tweede Kamer. Daar zijn ze nooit bij. Uh, het Koninklijk, uh, de leden van het Koninklijk Huis doen vandaag wat ze eigenlijk altijd doen. Koningin Maxima was vandaag in Leiden... bij een, uh, een tienjarig bestaand van een autismecafé. En kijk, als er uh, uh, gesproken wordt in de Tweede Kamer... bijvoorbeeld over de begroting van het Koninklijk Huis... over hun uitkeringen, ja. over het gebruik van uh, hun, uh, hun jacht ja, of de daar niet, dan natuurlijk. zit ze ook niet op de publieke nee. tribune. Dus ze zitten er vandaag ook uh, niet bij. Mag ik nog één vraag stellen? Want uh, we regelen dus vandaag... de de vergadering van uh, Maxima. Maar stel nou, ja, je, je weet het niet wat er allemaal kan gebeuren... maar stel nou dat Maxima ook iets overkomt... en Amalia dus zonder ouders is. Wie wordt er dan uh, regentes? Nou, da of regent, dat kan natuurlijk ja? ook. Ja, daar wordt dus vandaag ook in voorzien. Want uh, stel dat uh, koning Maxima ook iets overkomt... dan wordt Constantijn de broer van Willem-Alexander regent. En het is zelfs zo geregeld dat als, als je helemaal niks regelt... Uh, dan hebben we ook altijd een staatshoofd, een regent. Dat is de Raad van State. Dus we zijn nooit zonder. Maar er moet altijd een Komen om, om iemand anders dan de Raad van State tot uh, regent te maken. En dat is ja. in het geval van, uh, als Maxima iets overkomt, uh, Constantijn de Broer van Willem-Alexander. Nou zijn we weer helemaal bij. Straks begint dat om vijf uur. Jij gaat er verslag van doen. Margriet Boer, dankjewel. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Het is vandaag een jaar na de veelbesproken dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij overleed na een flinke schoppartij op het voetbalveld van SC Buitenboys in Almere. Vandaag wordt Nieuwenhuizen daar herdacht. En bij SC Buitenboys in Almere is ook onze verslaggever Jozefine Trehi. Jozefine, hoe laat gaat die herdenking trouwens uh, beginnen? Zometeen om vijf uur hier op het clubhuis. Maar laten we eerst heel even terug naar een jaar geleden. Drie voetballers van de voetbalclub Nieuw Sloten, van 15 en 16 jaar, zitten vast voor een mishandeling van een 41-jarige grensrechter. Na een wedstrijd tegen Buitenboys Almere vielen ze de grensrechter aan en die ligt nu ernstig gewond in het ziekenhuis. De grensrechter overleed vanmiddag in het ziekenhuis. Drie spelers zitten vast, maar volgens Buitenboys waren er vier, misschien zelfs vijf daders. U hoorde het net al, er is weer een dode gevallen in het amateurvoetbal. Ja, nou ja, een jaar geleden was dat. Nu sta ik op het veld waar het gebeurd is. De bijeenkomst zo direct hier om vijf uur... zal alleen uh, bijgewoond worden door uh, de familie van Richard Nieuwenhuizen... Uh, een paar mensen van de club en een paar mensen van de uh, KNVB. Rob Muller is uh, voorzitter van Buitenboys. Jullie hebben expres gekozen voor een besloten bijeenkomst? Ja, dat hebben we gedaan uh, op verzoek van de familie. De, de familie uh, wil uh, in ieder geval even rustig op de club zijn... Uh, met het uh, bestuur van de club uh, en met de KVB. Uh, een aantal mensen van de KVB komen hier. En uh, dus uh, is even een half uurtje uh, besloten. En daarna uh, gaan we dus een, uh, een gedenkteken onthullen. En dat is uh, voor iedereen. Uh, ook onze leden, iedereen is erbij. Hier op dit veld is het gebeurd een jaar geleden. Klopt. Op het andere veld, hoofdveld 1, daar is, hij, is dus het incident plaatsgevonden. Daar is hij getrapt door diverse jongens. Nou, dat verhaal kennen we. Hij is op dit veld is hij uh, s middags om een uur of twee uh, uh, ja, ingezakt. En toen begon het, uh, toen begon het verhaal. En hoe staat u dan hier zo? Het is geen veld waar ik uh, moeite mee heb, hè? dat niet. Maar uh, als ik hier loop, denk ik er wel aan natuurlijk. Hè? Het is, het is natuurlijk uh, ik zag hem aan de overkant vallen. We zijn naar de overkant gerend. We hebben een ambulance gebeld. En uh, hier is het allemaal begonnen. Dus we hebben daar wel een, uh, een gevoel bij, ja. En vandaag is dan de dag dat hij overleden is? Ja. Wat doet dat met u? Ah, het zijn zware dagen. De aanloop daar hier naartoe he, Want je moet een en ander organiseren. je moet Ook met de familie ben je de hele tijd in contact. He. de Sandra, maar ook de jongens, die hebben er natuurlijk ook zwaar mee. Het is natuurlijk de sterfdag van hun vader. He. Bij ons is het eigenlijk maar een grensrechter. He. Het is bij hun hun vader of een vriend. Dus dat is, dat is veel zwaarder. Maar het zijn, het zijn slechte dagen voor ons als, als bestuur. We hebben, ik ken Richard ken ik natuurlijk ook persoonlijk. En dan, dan zijn dit allemaal wel uh, zware dagen. Maar we trekken ons er wel doorheen. En er zijn allerlei bureaus, ook de KVB die zegt... Ja, uh, het is minder geworden. Ja, gelukkig wel, het is minder geworden. Maar het is maar 15 procent. En 15 procent is veel te weinig. Er zijn nog steeds zware incidenten, vinden de plaats. Daarom zeggen we, oké, okay, jongens, realiseer je... een jaar geleden is onze grensrechter overleden door, door voetbalgeweld. En het is nog niet over. Oké, okay, dank u wel. Sterkte zo meteen. Bert, ik ga verderop in Almere naar een andere voetbalclub... waar straks getraind wordt om te praten met scheidsrechters, trainers, spelers. Hoe hebben zij het afgelopen jaar ervaren en wat is er veranderd? En is dat geweld een beetje minder geworden op de voetbalvelden? Horen we zo dan van jou. De verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Dag Bert. In het midden en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Er is maar één file die opvalt en die is ook aan het oplossen. Op de ring van Amsterdam, de AT Noord, richting Amersfoort. Voor Zeeburg, twee kilometer. Dat komt er aan ongeluk, maar de weg is weer vrij. En Zojuist wordt bekend dat het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf eist tegen ex-neuroloog Jan Steur. Verslaggever Roel Pauw is bij de rechtbank. En we gaan zo met hem praten, zo na vijf uur in de gevangenis. Straf is zes jaar, krijg ik net door. Goed, meer details later op deze zender. We hoorden het net al in de verkeersinformatie. Mist, Peter Kapers, mist in het hele land? Mist? <hijs> nou, niet in het hele land. Vooral in Brabant, in de zuidelijke helft van het land. Maar vanavond en vannacht dan gaat die mist zich wel wat uitbreiden. Vooral in de richting van het noordoosten. Waardoor dan waarschijnlijk in de oostelijke helft van het land... toch wel weer mist gaat voorkomen. In de rest van het land dan niet. En er zijn heel misschien nog wat opklaringen. Ja. En uh, ja, in die mist daar koelt het dan ook best wel af. Tot, uh, nou, rond het vriespunt. En, uh, ja, best wel koud, een beetje kil. Ja. Uh, aan de kust uh, blijft de temperatuur uh, een graad of 2 tot 4. De hele dag was er al mist, hè, in Brabant? Ja, in Brabant is het inderdaad de hele nacht of hele dag vandaag mistig geweest. Terwijl de rest van Nederland een lekker zonnetje erbij had. Ja, aan de kust werd het op een gegeven moment wel een klein beetje bewolkt. Maar het was op veel plaatsen toch echt wel heel erg mooi weer. Behalve dus, ja, die Brabanders, die hadden echt pech. Wat hebben ze misdaan daar in Brabant? Waarom is die mist daar blijven hangen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar in het algemeen kun je stellen dat... Uh, als een mistlaag uh, ergens wat dikker is dan op een andere plek... dan heeft de zon moeite om die mist weg te krijgen. En door die mist blijft de temperatuur ook laag. En uh, ja, dat is een soort, uh, het, het houdt zichzelf eigenlijk in stand. Ja, nou goed, dat is er daar dus gebeurd. Daarom hadden ze daar dus uh, de hele dag last van de mist. Is dit nou vandaag een beetje het beeld, het weerbeeld? Is dat de stilte voor de storm? Nou ja, kijk, storm, daar uh, wordt zo langs, maar we hadden al een beetje over gepraat. Dat is uh, op 5 december, op pakjesavond, dan gaat het waarschijnlijk ook... Uh, Stormen in, de noordwestelijke, in het uiterste noordwesten van het land, Windkracht 9. Uh, maar ook elders in het land moeten we uh, op 5 december, s middags en s avonds, toch wel hou, uh, rekening houden met uh, zware tot zeer zware windstoten. Dus ook in het binnenland. En daarbij gaat het ook nog eens flink regenen. Misschien moeten we het ook nog even hebben over morgen. Ja, nee, want mijn vraag ging daar eigenlijk over. De stilte ja. voor de storm. Jij begon meteen ja. op die storm al ja, aan te slaan. Nee, want zo zitten meteorologen in elkaar en ze horen het woord storm. En er en moet huppatee, meteen de over storm gepraat ja, ja. worden. Ja, nee, nee, het weer voor morgen. We doen dus het zo even morgen. Dan is het dus stilte voor de storm. Maar die stilte is wel een beetje regenachtig. Vanuit het uh, noordwesten gaat het uh, regenen s ochtends. Ja. En dan s middags ook in de rest van het land. In Limburg daar blijft het waarschijnlijk morgen de hele dag droog. Wel wat bewolkt. En dan gaat het pas helemaal aan het eind van de middag of begin van de avond een klein beetje regenen. En dan klaart het in het noordwesten alweer op. En dan krijgen we de zon daar nog heel even te zien vlak voordat die ondergaat. Dat is mooi, is goed nieuws. Altijd leuk om even de zon nog te zien. Peter, dankjewel. Tot uh, half zes, want dan is er weer een weerbericht. Ik heb een bericht uit uh, Frankrijk. Er wordt in onderwijsland altijd met spanning naar uitgekeken. Het PISA-onderzoek. Dat is een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder scholieren wereldwijd... om te kijken hoe ze ervoor staan. Nadruk lag dit keer op wiskunde. En straks gaan we langs bij een Nederlandse wiskundeles. Maar eerst zet onze correspondent in Frankrijk, Ronlinker, de belangrijkste resultaten op een rij maar liefst vier lijvige rapporten. Mag ook wel, want meer dan een half miljoen scholieren... hebben eraan meegedaan. Belangrijkste conclusie is dat het economische succes... van Aziatische landen zich nu ook vertaalt... in het niveau van hun scholieren. De Chinese regio Shanghai, Singapore... Hongkong, Taiwan en Macau die vormen namelijk de top 5 van het onderzoek dat vandaag gepresenteerd werd op het hoofdkantoor van de OESO in Parijs. On met en plaats des pour améliorer la qualité des enseignants, c'est vraiment le moteur de la réussite dans In succesvolle landen, zoals in Azië, zegt de OESO-onderzoeker Charbonnier... Bonnier, wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van de onderwijzers. Daar investeert men in, liever het salaris van de onderwijzers iets verhogen dan per se de klassen verkleinen. Pluto que diminuer de taal des klasses, on augmente de salaire des enseignants, à dépense constante. Een andere kattabel is de betrokkenheid van ouders bij de school. en het vertrouwen van scholieren in hun eigen kunnen en in hun eigen scholen. Hoe effectiever de samenwerking, hoe groter het vertrouwen, hoe beter de schoolprestaties. Er is echt een goede samenwerking tussen ouders, enseignants, en leerlingen. Dat is wat we in de Aziatische landen vinden. De conviction règne dat alle leerlingen goede resultaten behalen. Tot slot viel nog dit op. In landen waar scholieren uit sociaal lagere klassen... toch een goede opleiding konden krijgen... dan was de onderwijsscore gemiddeld beter. is wat we met de van Shanghai. milieu in Shanghai krijgen leerlingen uit arme wijken net zo goed een kans op een goede opleiding. En dat werkt. Want de voorsprong van Shanghai op de rest is enorm. Het was, zegt een van de onderzoekers, alsof de Chinese kinderen drie jaar langer onderwijs hadden gehad. Zo groot is hun voorsprong op de rest. Tot zover dan de internationale resultaten. Straks om half zes of na half zes... de ervaringen van een Nederlandse wiskundelerares en haar leerlingen. Dit zijn de mannen van U2, Bono, Ordinary Love. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. The sea was to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin.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 En Ordinary Love, dat is de soundtrack van de nieuwe film over Nelson Mandela. Long Walk to Freedom heet die film. Die gaat, uh, heeft u nog niet kunnen zien, want die gaat pas 19 december in Nederland in première. Maar nu alvast de soundtrack van die film, Ordinary Love, U2 was dat. Een zware kettingbotsing in Vlaanderen vanochtend op de snelweg A19 tussen Yper en Kortrijk. Daarbij kwam zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. In beide richtingen botsten meer dan 100 auto's op elkaar ter hoogte van zonnebeken plots een zware mistbank. Ja, ja, plots, plots. Ik kan bij hem rennen, omgezien nog uur en, en, en tot heel toe, heel toe van de mist. Ja, heel toe. Die mist hangt hier gewoon boven deze plek en kleeft als het ware op die snelweg. Het is heel vreemd. De auto voor mij, ik zag dat hij aan het remmen was, dus ik begon ook te, te remmen en dan ik heb gewoon naar de andere kant van de autosnelweg gereden. Ik stap uit en ik verschillende wagens in elkaar in. Dachten mensen dat er een mens onze auto daar, zware gewond, ja. Meer kan ik eigenlijk niet, ja. Ik heb het niet gezien eigenlijk, het kon geen shock. En dan mijn vier pinkers aangedaan, want ik zag een camion achter mij komen. Dus ik was heel bang dat die ook tegen mij ging rijden. Maar allez, gelukkig heb ik op tijd kunnen stoppen eigenlijk. Maar dan de auto naast mij, achter mij, voor mij, die waren allemaal aan het botsen. Dus... Het was ja, heel erg. Ja. Uh, veel over en weer geroepen, maar blijkbaar wel een vorm van organisatie snel gevonden. Alle mogelijke hulpdiensten werden opgeroepen. Brandweer, dienst 100, ambulances, alles wat beschikbaar is, is opgeroepen om hier te komen helpen, want het zal echt nodig zijn. Ter plaatse is VRT-verslaggever Mieke Strings. Mieke, wat ziet u om u heen als u zo uh, naar die snelweg kijkt? Wel, ik sta hier nu eigenlijk. Je weet misschien dat er op drie plaatsen botsingen geweest zijn. En ik sta nu op het middelste ongeluk van de drie. Daar is het ergste ongeluk gebeurd. Daar is ook het dodelijke slachtoffer gevallen. En wat ik zie is dat er nog altijd heel veel wagens en vrachtwagens hier op de weg staan. Uh, totaal in elkaar gedeukt. Auto's die over een verhoogde middenberm geslingerd zijn. Die uh, daar, daar helemaal in elkaar gedeukt. Uh, verhakkeld op die middenberm liggen. Vrachtwagens waarvan de cabine helemaal is Gedeukt. Het is een wonder bijna, zou ik zeggen, dat hier niet meer dodelijke slachtoffers gevallen zijn. En was het alleen dichte mist of was het plotseling opkomende mist wat de oorzaak was? Het was in ieder geval heel dichte mist. Want toen wij naar hier zijn gekomen, zijn we plots in die mist gereden. Uh, dus uh, in Brussel, waar we vertrokken zijn, was het uh, helder weer. Maar toen we naar hier kwamen rijden, uh, was daar plots mist. Heel dichte mist waar je in reed. Dus je zag geen hand voor je ogen. Dus ik kan me voorstellen, als daar iets gebeurt, dat iedereen te laat reageert. En dat daarom uh, de omvang van dit ongeluk zo groot is geweest. En de werkzaamheden, want u beschreef net dat uh, de nog steeds gedeukte auto's op de weg staan. Hoe verlopen die uh, reddingswerkzaamheden? Wel, uh, de slachtoffers die zijn hier nu allemaal weggehaald. Die zijn naar vier ziekenhuizen in de buurt gebracht. Dus je weet één dodelijk slachtoffer, 67 gewonden, waarvan acht zwaar gewonden en vijf daarvan kritiek. Maar uh, de takeling die is nu begonnen, die is eigenlijk nog niet zo lang geleden begonnen. Natuurlijk moeten eerst die twee buitenste ongelukken helemaal weggewerkt worden. Moeten ook de vaststellingen door het parket gedaan worden en uh, moeten foto's gemaakt worden van dat dodelijke ongeval. ongeval. Dus dat duurt allemaal een beetje. Dus het het kan nog een hele tijd duren, die takeling is bezig. Maar voor die uh, effectief zal afgerond zijn... dat kan nog een hele tijd duren, mogelijk vanavond laat. Men zegt me zelfs uh, dat het mogelijk is dat, dat morgen vroeg pas... de snelweg weer zou vrijgegeven worden. Ja, ik, ik neem aan dat het lastig is om al die auto's te tellen... maar uh, er waren honderden auto's bij betrokken, begrijp ik. Er waren uh, naar verluid 136 auto's en vrachtwagens bij betrokken... en die moeten dus allemaal getakeld worden. Ik dank u wel voor het uh, verslag, Mieke Strengs van de VRT. Dank je wel. Mieke Vertreins was dat dus uit België. Ondertussen in de Ridderzaal Maakt, uh, maken de leden van de Eerste en Tweede Kamer... zich op voor de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Gaat zo dadelijk om vijf uur beginnen. We hadden het er net al over met onze verslaggever. Een belangrijk wetsvoorstel, maar er zal niet veel debat bij zijn. Daar kunt u meer over horen na de klok van vijf uur. Hier op deze zender op Radio 1. We gaan natuurlijk ook nog veel meer andere dingen doen. Zo gaan we praten met onze verslaggevers. Bijvoorbeeld over de eis in de rechtszaak tegen Hoijmeijer, maar ook tegen Jan Steur. Hoort u zo. Na vijf uur blijft erbij. Radio in. werkdag. BNN Today. Ze weten volgens mij niet echt hoe groot Arjen Robben is. Vanavond om half negen. Fantastische inleidingen, ja. dat moet ik nog toevoegen. Op Radio 1. Maar toch verbaasd het me Arjen dat je hier niet gewoon keihard zegt, ja natuurlijk ben ik een topsporter. Luister en kijk mee. Het is gewoon een, een heel fantastisch mooi jaar geweest. En hopelijk komt er nog een, een hele mooie prijs bij. Uh... Op Radio 1.nl Op Arjen, je moet je zelf wel een klein <laughs> beetje verkopen in Nederland hoor. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Goedemiddag, Autotaalglas. Ja, hallo. Kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruitschade, begrijp ik. Nee, moet dat dan? ruitschade? Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828. Geen studievertraging? Kom naar de Open Dag op 10 december. Schrijf je in op schroevers.nl.